Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Kijk uit dat je morgen niet bevriest, dat zegt het KNMI... die voor morgenochtend code geel heeft afgegeven voor het oosten van het land. Daar is, door de koude temperatuur en de koude wind... in de ochtend een gevoelstemperatuur van min 15 graden. Mensen die langer dan een uur in de verkeerde kleding buiten zitten... kunnen last krijgen van onderkoeling en er zelfs letsel aan overhouden... De waarschuwing geldt van 6 tot 11 uur ochtends. Daarna stijgt de temperatuur en daalt de kans op problemen. Het aandeel van vliegtuigenbouwer Boeing heeft op de Amerikaanse beurs een duikvlucht gemaakt. Dat komt door de problemen met de 737 MAX 9 toestellen. Die moeten allemaal worden gecheckt nadat zo'n toestel vrijdag een deel van de romp was verloren. In de eerste uren nadat de beurs was geopend kelderde de waarde van de Boeing zo'n met 10%. In Rome hebben honderden neofascisten afgelopen weekend de Hitlergroet gebracht. Op beelden is te zien dat de politie niet ingreep en daar is nu ophef over, want de Hitlergroet is verboden in Italië. De neo-fascisten komen ieder jaar bij elkaar... maar dit jaar waren er meerdere mensen aanwezig... die in de partij van premier Meloni zitten, zegt correspondent Helene Daans. En dus ligt het politiek gevoelig. De oppositie eist dat de premier publiekelijk hiervan afstand neemt. Maar dat is onwaarschijnlijk, want Meloni houdt zich over dit thema... altijd sterk op de vlakte en ze bewandelt een dunne koord... om niemand in haar partij tegen de borst te stoten. Komt er een metroverbinding van Amsterdam naar Almere... Wel als het aan het bestuur van de wijken Eiburg en Zeeburg ligt waar die metrolijn moet komen. Als je zoveel mensen wilt dat die hier gaan wonen en werken en elders gaan werken... dan moet je daar een volwaardige voorziening voor creëren. Eerst, nu. Zo snel mogelijk. Nou, duidelijk verhaal van het bestuur. Op straat ziet niet iedereen het nut van een metro naar Almere. Ja, ik weet niet hoeveel er met de metro gereisd gaat worden naar Almere. Maar volgens mij is dat niet de oplossing voor haar. Ik denk dat er wel wat meer bij moet. Omdat daar verderop, daar komt de hogeschool... en er komen natuurlijk ook heel veel mensen woon. Nou ja, prima lijkt mij, weet je. Des te meer openbaar voer, des te beter. De wethouder van Amsterdam die erover gaat... vindt de metrolijn een goed idee. Ze zegt wel dat er geld van de landelijke overheid voor nodig is...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 Jij bepaalt vanavond wat er gedraaid wordt, want dit is Play It Loud Request.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 Met Ben van Rode, de metalfan en haar bands of zijn bands wekelijks terugkerende wisselende thema's. Waar jullie als luisteraar verzoeknummers voor kunnen aanvragen. Of waar een bepaald onderwerp centraal staat. Maar jullie ook wekelijks op de hoogte worden gehouden Dankzij het metal en de concertagenda. De maandag is en blijft de vaste metalavond voor jullie. Vanavond is het zoals gebruikelijk tijd voor weer de zesde play it loud. Selected en niet request. Zoals jullie in het begin hoorden, foutje van mij. Het programma met metalmuziek in een bepaald thema. En dat het thema is vanavond dan ook geheel toepasselijk. Alle nummers hebben dan ook te maken met ergens aan beginnen... of een start van iets nieuws, zoals wij het nieuwe jaar net een weekje zijn begonnen. Voor velen is de viering van een nieuw jaar een concrete manier... om het begin van een enorme persoonlijke verandering te markeren. In de kern moeten goede voornemens voor het nieuwe jaar een manier zijn... waarop mensen kunnen bepalen wat ze aan zichzelf of aan hun huidige leven op de een of andere manier willen veranderen. We gaan het nieuwe jaar in zonder cynisme of pretentie... en laten de kalender iets positiefs markeren... in plaats van ons te concentreren op de negatieve punten. In die geest heb ik voor vanavond een speellijst samengesteld... die een voorbeeld is van het afschudden van het stof van gisteren... ten gunste van een nieuwe start. Dit kan vele vormen aannemen... of het nu gaat om het herstarten van een verloren relatie... het in de steek laten van giftige vrienden... of het proberen voorbij te gaan aan je onzekerheden. Zoals jullie vermijden gewend zijn begin ik natuurlijk elke uitzending en uur met een uuropener die vanavond kwam van de hardrockers van Five Finger Death Punch... met de krachtige krachtpatser Under and Over It. Die gaat over het voorbijgaan aan je reputatie... en het niet laten bepalen van het verloop van jouw leven door anderen. Dit wordt bereikt door het bespotten van zanger Even Moody... waarbij hij alle slechte dingen die mensen ooit over hem hebben gezegd... opzomt en het terug in hun gezicht gooit. Hij laat er dus geen gras over groeien en heeft geen blad voor de mond. Filters zomerhit Take a Picture draait vooral om het toen uit de hand gelopen drugsmisbruik van zanger Richard Patrick. Waarbij hij zich concentreerde op een incident waarbij hij zo uitgeput raakte in een vliegtuig dat hij zich begon uit te kleden. Door die teksten doet Patrick een stap terug om alles te zien wat er om hem heen gebeurt. En neemt hij een besluit om zijn gewoonte te beëindigen. Regels als I feel like a newborn duiden op zijn nieuwe wending. En de picture waar hij om vraagt is slechts een verre herinnering in een nieuw leven. Richard Patrick vertelde het verhaal achter dit nummer... en herinnerde zich. Er zat geen gedachte achter. Het was spontaan. Het was emotioneel. Ik was zo eenzaam. Als je drinkt, voel je je afgesloten van iedereen. Het isolement is wild. Je isoleert jezelf... maar dan besef je dat je helemaal alleen achterblijft. Ik zou in de problemen komen. Ik werd gearresteerd, maar werd naar een psychiatrische afdeling gebracht. Dat was de tweede keer dat ik een probleem had in het vliegtuig, vervolgde hij. Ik dacht, ik werd dat mijn vader hier trots op zal zijn... Er is een ander nummer getiteld Dad, I'm in Jail. En Take a Picture was mijn eerbetoon daaraan. Hey Dad, what do you think about your son now? Is dubbelzinnig. Vind je mijn plaatje na platen cool? Denk je dat ik een succes ben? Weet je hoeveel pijn ik heb? Heb je enig idee wat er met mij aan de hand is? Ik denk dat iedereen dat ding heeft met hun ouders. Ze willen hun vader en moeders achterhalen. Ja, een nieuwe start hoeft natuurlijk niet altijd leuk en rustig te zijn... waarbij Hatebreed Hate het goede voorbeeld geeft... met hun nummer Looking Down the Barrel of the Day. Sinds het begin van hun carrière heeft de band indruk gemaakt... met stoere, liefdesinspirerende teksten. Hier richt zanger Jamie Jesta zich op iedereen die ooit aan hem heeft getwijfeld... en belooft dat hij zichzelf nooit zal laten vervallen... in een eerder patroon van zwakte. Hij waardeert de kracht waardoor hij weet waartoe hij in staat is... en begint zonder enig twijfel op opnieuw. Hij zei het zelf... ...het volgende over dit nummer. Ik ben die man geweest die niet genoeg benzine... ...in zijn tank had om naar zijn werk te gaan. En ik had niet genoeg geld om de bus te halen. Ik had negatieve, giftige mensen in mijn leven... ...die me vertelden dat ik niet zou bereiken... ...en dat mijn generatie luie klootzakken was. En ik maakte opnieuw verbinding... ...met die energie voor dit nummer. Dat is niet mijn leven vandaag de dag. Maar er zijn nog steeds dagen waarop ik zeg... ga ik mij door deze dag laten beheersen? Of ga ik de dag bepalen? Ik denk dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen... en dat je jezelf in de mindset moet brengen... van wat je überhaupt aan tafel heeft gebracht. Ik weet dat er veel mensen zijn... wiens dromen elke dag worden verpest. En ik voel met ze mee. Maar ik hoop dat ze hun tegenstanders in de ogen kunnen kijken en zeggen... ik laat me niet neerhalen door deze manier van praten. Hoe cliché het ook klinkt als ik in stadions... Kan spelen met Metallica en Arena's met Slipknot. Dan is alles verdomd mogelijk. Volg gewoon je dromen. Een mooie boodschap dus. Aan de titel van het volgende nummer te horen lijkt Killer Is Me van Alice in Chains op basis van de teksten een gewelddadige aangelegenheid, maar duikt over het geheel genomen in de introspectieve reis van zelfbewustzijn en de tegenstrijdige krachten in jezelf die tot destructief gedrag of gedachten kunnen leiden. Het toont de interne strijd om persoonlijke tekortkomingen onder ogen te zien en te accepteren en het verlangen naar verlossing en een kans om op opnieuw te beginnen. The Killer Is Me is een nummer dat debuteerde tijdens een legendarische Unplugged Concert van Alice Change waarmee de de show werd afgesloten en vervolgens diende als een van Lane Staley's laatste live optredens. Het is alleen maar toepasselijk dat het nummer bijna tien jaar later hun reunieshow show opende voor de Seattle Tsunami Benefit Show in 2005. Het stuk zelf is een sterk akoestische workout met een verontrustend gitaarmotief en enkele van... Kent Rell's laagste zang om nog maar te zwijgen van de fantastische passage van The Bridge die terugleidt naar de verse. Of de band van plan was ooit een studioversie van The Killer Is Me op te nemen is onbekend. Maar gelukkig houden we nu deze live versie over en je hoort hem nu. It's called The Killer is Me.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 For Marky who got beat to shit. Laugh at the best we live. A we used to stay where they're still there. But we've gone our own ways. I know it's for the best, but sometimes I wonder will I ever have friends like you again? Is it too much to ask For the things to work out this time? I've only asked for what is mine. I wanted everything. I got it now. I'm gonna throw it away. I'll Ready 82 richt zich op vriendschappen die niet veel onder de oppervlakken liggen in hun Dude Ranch versie van Lemmings. Het nummer neemt een rondleiding door de jaren van zanger Mark Hoppes langs de vele dingen die waar hij en zijn vrienden zich mee bezig hielden. En gaat verder hoe die vriendschappen niet meer zijn wat ze ooit zijn, maar bepaalde plaatsen en onderwerpen herinneren hem nog aan die tijd. Het is zowel weemoedig over het verleden als wetende dat het niet meer terugkomt. Tegen het einde van het nummer wordt de titel ter sprake gebracht. Mark zei, lemmingen zijn dieren die elkaar volgen... en van de kliffende zee inrennen, hun dood tegemoet. Het nummer gaat over een oude vriend van mij... die verwachtte dat iedereen zou volgen wat hij zei dat het juist was. Meestal was wat hij zei, dacht dat juist was werkelijk idioot. Hij verwachtte dat we dus lemmingen zouden zijn. Het klassieke hardcore nummer van de legendarische punkband Gorilla Biscuits Start Today gaat helemaal over het heden. In plaats van plannen te maken voor de toekomst en alle belangrijke dingen in het leven uit te stellen... dringt de groep erop aan bij de luisteraar om letterlijk vandaag te beginnen... en niet terug te deinzen als het erom gaat dat je het werk moet verzetten om je zaakjes op orde te krijgen. Rondhangen met al je vrienden zou niet de focus van je leven moeten zijn. Heb je dus plannen gemaakt voor 2024? Go for it! Play it loud op ZSM Zandvoort. I wish I was brave, I wish I was stronger, wish I could feel no pain. Wish I was young, wish I was shy, I wish I was honest, wish I was unique. I wish I was smart I wish I made cures for how people are I wish I had power I wish I could lead I wish I could De manier waarop het de eh, kern van iemands laagste gevoelens en gedachten raakt. Boxcar Racers, I Feel So, is een waslijst van de dingen waardoor Tom DeLonk. Zich onzeker voelde en benadrukt zijn gevoelens van machteloosheid in de grotere rijkwijde van de wereld. Het gaat over jong zijn, boos, verdrietig, depressief en verward zijn over de wereld en je gewoon, gewoon je gevoelens en emoties loslaten. Hij is het die alle dingen ontketent die hem gek maken en in het refrein Let's Start over eist in een van zijn beste nummers van het zijproject van Blinkenberg, de Lady 2, leden Tom DeLonge en Trevor Barker. Onder de zwaarte van Killswitch Engage's Starting Over... dat in 2009 werd uitgebracht als onderdeel van hun titeloze album... schuilt een diepe emotionele betekenis... dat resoneert met luisteraars over de hele wereld. Het nummer bevat een oprichte blik op een misgelukte relatie... en een pleidooi om het weer goed te maken. De teksten, gecomponeerd door zanger Howard Jones verdiepen zich in thema's als persoonlijke strijd, verlossing... en het verlangen om opnieuw te beginnen. Hij geeft zijn fout toe in een relatie met iemand anders... waarbij hij toegeeft dat hij terugviel op grote beloften... en geloften die hij met iemand anders had afgelegd. Zwaarte gaat bondig samen met de emotionele energie die hij uitstraalt... waarbij hij met heel zijn hart vraagt... Can we start over again? Deze krachtige compositie toont het vermogen van de band... om agressieve instrumentatie te combineren... met introspectieve en herkenbare teksten. Het e album van Judas Priest, Nostradamus, was niet de meest goed ontvangen plaat in de carrière van de band. Maar dankzij zijn vele jaren als tekstschrijver slaagde Rob Halford erin enkele van zijn beste teksten af te leveren. In het late albumnummer New Beginnings. Het conceptalbum vertelt het verhaal van Nostradamus. Maar het nummer vertelt een heel reëel verhaal over de verjongende effecten die liefde op een mens kan hebben. Het is een opbeurend nummer dat de kracht van liefde viert om positieve verandering teweeg te brengen. Het onderzoekt de vreugde van het vinden van een diepe verbinding met iemand anders... na een periode van eenzaamheid en inspireert luisteraars om hoop vast te houden... en nieuwe hoofdstukken in hun leven te omarmen. Het is een nieuwe wedergeboorte dankzij dat gevoel... en het is een van de mooiste en meest oprechte van de band. En voor ik verder ga met het laatste blokje van dit eerste uur... heb ik zoals elke week eerst nog de wekelijkse metalnieuws voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? En dat horen jullie zo van mij.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 Op vrijdag 5 en zaterdag 6 april 2024 vindt in Willemmeen te Arnhem het Metal Yard Festival plaats. De organisatie heeft vier nieuwe namen bekendgemaakt van bands die op het festival zullen spelen. Dat zijn Chop Suey, System of a Down, coverband Machinehead UK, de Machinehead coverband natuurlijk, Lord Vulture en Splice. Reeds aangekondigd waren Winter Horde, Never Obey Again, Son of a Shotgun. Ecosite en Elven Red. Meer informatie over de vijfde editie van het tweedaagse festival... vind je via de Facebookpagina van Metal Yard. For My Pain is weer bij elkaar. De Finster Gothic Metal Rock Band werd in 1999 opgericht... door de Eternal Tears of Sorrowleden Alti Vettelainen en Petri Sankala... beide stevens ex-Calma. Destijds maakte toetsenist Tuomas Holopainen... van Nightwish-gitarist Lauri Tuohima... van Armada North, Embrace en uh, van A Maple Cross... vocalist Juha Akil en gitarist Olli Pekka Toro... ex-Andromeda en ex External Tears of Sorrow, deel uit van de line-up die het debuutalbum Fallen van 2003 en de EP Killing Romance uit 2004 Holo Painen en Sankala zijn anno 2023 vervangen door drummer Matti Poyola en toetsenist Marco Snek, ook wel van Afterworld, The Man Eating Tree. Het sextet heeft aangekondigd dat er nieuwe muziek onderweg is en staat in ieder geval in mei en juli weer op het podium. Op vrijdag 9 uh, en zaterdag 10 en zondag 11 augustus vindt in het Noord het Brabantse dorp Lierop. Een nieuwe editie plaatst van het jaarlijkse Nirvana Thuis Tuinfest. De openingsdag lijkt voor rockliefhebbers wederom een interessant uitje te worden. De eerste zes bevestigingen voor die dag zijn de Amerikaanse stoner rockers van Red Fang... de Noord-Ierse hardrockers van The Answer... de Zweedse punkpop, uh, punkgroep No Fun It All... de Engelse indie rockers van Stone... de Eindhovense stoner metal band An Evening With Knives... en de Amsterdamse rapper Donny. Voor de zaterdag zijn reeds 7x bevestigd Black, Block, uh, Black Box, Revelation, Burnout Boys... Joost, Kula Shaker, Melon, Vintage Future... Personal Trainer en Root Boy Place Urban Dance Squad. Op de slotdag treden in elk geval Baby Blue en Lumberjack aan. Bij de bekendmaking van de eerste namen is meteen de kaartverkoop van start gegaan. Op zondag is er, zoals elk jaar, gratis toegang. Een dagkaart voor vrijdag of zaterdag kost 47,5 euro. Een tweedagenticket 85 euro. Voor kaperen, parkeren en consumptiemunten zijn aparte tickets te koop. Meer informatie vind je op www.nirwanatuinfeest.nl Rage Against the Machine drummer Brad Wilk zegt dat de iconische band geen live shows meer zal spelen. Op woensdag 3 januari schreef de 55-jarige muzikant op zijn Instagram. Ik weet dat veel mensen op ons wachten om nieuwe toerdata aan te kondigen voor alle geannuleerde Rage Against the Machine shows. Ik wil mensen en mezelf niet verder aan het lijntje houden. Dus hoewel er enige communicatie is geweest dat dit in de toekomst zou kunnen gebeuren, wil ik je laten weten dat Rage Against the Machine niet meer zal toeren of live optreden. Het spijt me voor degene onder jullie die erop hebben gewacht dat dit zou Gebeuren. Ik zou echt willen dat het zo was. De Heide Roosjes en Amenra komen naar Pitfest, zo laat de organisatie weten. Daarnaast zijn ook Nakkenknakker, Neuk, The de Monolith Deathcult, Player, Astro, Zombies, AD en No Remorse bevestigd. Evenals exclusieve Nederlandse shows van Excel en Earth Crisis. Met deze toevoegingen is de line-up van Pitfest compleet. Eerder werden onder meer Hatebreed, Sick of It All, Immolation en Agnostic Frontal bevestigd. Pitfest vindt plaats van 4 tot en met 6 juli in Emmen. Kaartjes kosten 109 euro als je ze voor 1 april koopt. Alle informatie vind je op www.pitfest.nl. En dat was het weer eventjes voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes, maar nu gauw door naar het afsluitende blokje met Metal Songs over het beginnen aan iets nieuws. Te beginnen met de opzwepende elektronische doordringte Door Die van 30 Seconds of Mars, waarin zanger Jared Lito zijn woorden richt op een andere persoon en op zichzelf een, en een pleidoo, pleidooi houdt om kansen in het leven niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Iets dat iemand met zoveel sterrenkracht als hij beschouwt als een belangrijke les om ter harte te nemen. Een nummer zorgt ervoor dat je je nooit concentreert op wat in het verleden was, maar dat het nu zich uitstrekt tot een eeuwigheid, zoiets als de hemel, om risico's te nemen in het leven en te leven zonder spijt.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 We hoorden tot slot de Canadese metalcore band Threat Signal... met een nieuw beginning, afkomstig van het album Under Reprisal uit 2006. De hoofdpersoon in dit nummer heeft moeite om te ademen... en voelt zich gecontroleerd door krachten van buitenaf. Hij put kracht uit zichzelf, maar voelt zich nog steeds verslagen. Hij wenst een nieuw begin en verlossing om de obstakels... waarmee hij wordt geconfronteerd te overwinnen. Uiteindelijk gelooft hij dat hij en zijn partner zullen overleven en genezen... ondanks de snijwonden die ze in hun leven hebben opgelopen... Een nieuw beginning spreekt tot het universele menselijke verlangen naar verandering, groei en het vinden van je ware zelf, ondanks tegenspoed. Met deze mooie boodschap ga ik eruit voor het nieuws van 10 uur. Maar daarna ben ik weer terug met meer muziek over veranderingen, het opnieuw beginnen van een fase in je leven, afscheid nemen van oude vrienden en slechte gewoontes en het verbeteren van je leven. Tot zo in het nieuwe uur. Blijf luisteren.